Sommige politiemensen hebben ernstig in het nauw gezeten, zo staat in de brief. ACP trok 1 september al bij de korpsleiding aan de bel en eiste binnen een maand een oplossing. De bond wil dat door de problemen bij de voetbalwedstrijd niet meer afwachten en stapt nu naar de minister. Het weer, vanavond minder buien, in het binnenland zijn wolkenvelden, ook een aantal opklaringen. En Morgen begint droog, later gaat het vanuit het oosten regenen het wordt opnieuw zo'n 12 graden.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 TV op kanaal 45. 45. Vallen. Blijk ik opeens zat er in jouw batterij van supervrienden vrienden, maakte de mijne reten, ik ben als jij jezelf wegcijferd. Krijg ik een trip. Ik vind jou niet zo bijzonder, bijzonder. Maar mezelf best te leuker. En interessant naast jou, ik ben je allergrootste fan.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 Maak mij heel amicaal en naast jouw magere salaris heb ik een kapitaal. Ik vind jou niet zo bijzonder, bijzonder, maar mezelf destelijk en interessant naast jou. Maar ik ben jou de allergrootste, maar als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, stoerste, liefste, beste, pijnste, slimste.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 maar mezelf, des te leuk. Hij heeft de jou I'm